Ik sta volkomen perplex, majoor. Wat moet ik doen? U moet doen wat uw plicht is. En u moet erachter zien te komen waar de heer Lots op doelt. Maar blijf correct. In vredesnaam blijf correct. Ik zal hem toch wel duidelijk aan de tand moeten voelen, commissaris. Zal ik hem de verzekering geven dat wij zijn vrouw en schoonfamilie ongemoeid zullen laten? Ik kreeg de indruk dat hij dan alles zou willen opbiechten. Wat hij althans ook te biechten heeft. Ja. Geef hem die verzekering. En bel mij alsjeblieft daarna ogenblikkelijk op. Zonder iemand anders daarover te spreken. Zeker, commissaris. Tot dadelijk. Gaat uw gang maar, sergeant. Zeker, majoor. Meneer Lots. Mijn superieuren hebben mij gemachtigd u te verzekeren dat uw vrouw en uw schoonfamilie ongemoeid zullen blijven. Wat u zelf betreft, u begrijpt, uw arrestatie is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Wij weten alles. U bent geschaduwd en wij zijn van uw activiteiten geheel op de hoogte. Dus ik zou zeggen, biegt u alles op om uw en mijn tijd niet te verspillen. In de eerste plaats zou ik willen weten waar u uw uitrusting verborgen houdt. Waar ik mijn uitrusting verborgen houdt? Gedeeltelijk. Gedeeltelijk in mijn woning. Gedeeltelijk in mijn auto. Waar houdt u uw zender verborgen? Mijn zender? Ligt bij mijn thuis. Hij is verborgen in de, in de hak van mijn rijlaars. Daar zult u hem vinden. Ja, u merkt wel dat ik, dat ik bereid ben alles te vertellen. Ik moet zeggen, dat lucht mij op na alles wat ik meegemaakt heb. Vertelt u mij dan nu maar geheel uw kant van het verhaal vanaf het begin. Ik, ik ben geboren in Mannheim, in Duitsland. Mijn ouders emigreerden naar Australië toen ik twaalf was. Maar bij het uitbreken van de oorlog keerden wij terug naar Duitsland. En ik heb toen dienst genomen in het Afrika-korps van generaal Rommel. Ik heb de oorlog overleefd. En ben na de oorlog opnieuw naar Australië teruggegaan, waar ik een paardenfokkerij had. Bij een bezoek aan Berlijn in 1962 ontmoette ik een zekere Elias Gordon. Hij wist van mijn grote liefde voor paarden en stelde mij voor samen met hem een ruiterclub op te zetten. Aanvankelijk in Duitsland, maar later kwam hij op het idee om de, om de club over te brengen naar Egypte. Maar nauwelijks in Egypte. Of de aap kwam uit de mouw. Ik zou in het hoofd komen te staan van een manege en een ruiterspringclub. En alles zou voor mij geregeld worden als ik maar... Als ik maar zou gaan spioneren. Spioneren? Voor wie? Voor de CIA. En voor Israël. Ach, ik ben een, ik ben een slappeling, majoor. Ik ben geen held... Die joden lieten mij duidelijk weten dat mijn leven en dat van mijn vrouw... ...geen stuiver meer waard zou zijn, als ik op hun voorstel niet zou ingaan. Dus uit uw woorden mag ik opmaken dat Wolfgang Lotz heeft toegegeven... ...dat hij gespioneerd heeft voor de stad Israël? Dat heeft hij gedaan, commissaris. Onder restrictie dat hij dat gedaan heeft onder dreigementen. Ook zijn vrouw zou het slachtoffer worden als hij nee zou zeggen. Bij hem thuis hebben wij op de door hem aangegeven plaats... namelijk in de hak van zijn rijlaars... de nieuwste snufjes gevonden op het gebied van zendapparatuur. Wat vindt u van dit alles, commissaris? Bent u dan nog, commissaris? U vraagt wat ik daarvan vind. Ik vind het... Ongelooflijk. Ongelooflijk! De Confrontatie Een nieuwe hoorspelserie over de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Vandaag hoort u het achtste deel. Inzicht en uitzicht. Wat waren uw beweegredenen om op hun voorstel in te gaan? Ik had maar één beweegreden. En die was? Ik schaam mij ervoor, maar het was hebzucht. Louter hebzucht. En het aanbod dat ze me aanvankelijk deden was voor mij zeer aanlokkelijk. Welk aanbod was dat? Het was alleen zakelijk. Ze wisten dat ik een groot paardenliefhebber was. En dat ik in Australië een fokkerij heb gehad. Ze zouden voor mij in Egypte een rijschool en een manege financieren. In Egypte zijn veel paardenliefhebbers, zeiden ze. Ik zou directeur worden en een groot salaris krijgen. En daar ging u op in? Daar ging ik op in. En afhankelijk liep alles zoals zij mij hadden voorgespiegeld. Maar na een maand of twee kwam de aap uit de mouw. Ik had toen al overal mijn handtekening ondergezet en was financieel helemaal van die mensen afhankelijk. Ik moest dus gewoon doen van wat er van mij werd verlangd. Ik had geen keus. U had geen keus. Welke gegevens hebt u aan hen doorgegeven? Haast geen enkele. Ik moest doorzijnen wat ik uit gesprekken kon opmaken. Wat hebt u uit gesprekken kunnen opmaken? Nou, dat er gewerkt werd aan raketten. En dat had ik van de Duitsers gehoord. Eigenlijk, eigenlijk heb ik alleen maar zaken doorgegeven... die ik van Duitsers hoorde. Over een uh, proefneming met een raket. En dat er een oefenterrein was in de buurt van Heliopolis. Toen ik een plan opperde om daar een racebaan te beginnen. En dat is... ...tot nu toe alles geweest. Maar ik was doodsbang. Alleen, ik kon geen kant meer op. Ik ben eigenlijk blij dat ik nu uw bescherming geniet. Tja, ja, ja, ja, ja. En u beweert dat u zelf geen Jood bent? Dat beweer ik, ja. Ik ben Duitser. Wij zullen u aan een medisch onderzoek onderwerpen... Dus als uw Jood zijn daarbij vastgesteld wordt, heeft het geen zin om dit nu te ontkennen. Als u mij begrijpen wilt. Ik begrijp u heel goed. Ik ben niet besneden. Wij zullen dit onderzoeken. Maar als u de waarheid spreekt, als u voor 100 een zuiver Arische Duitser bent, dan willen wij u niet zien hangen. Daarmee is niemand gediend en bovendien uw loopbaan als spion is nu toch definitief voorbij. Als u met ons meewerkt, zal ik zorgen dat u niets overkomt. Ik wil in alles meewerken. Dan willen wij alles weten over uw contacten hier in Egypte. Wij willen de namen van de andere spionnen, uw collega's. Maar... Laat mij uitspreken. Wij willen weten hoe en door wie u bent opgeleid. Ik wil exacte gegevens over de mensen... die u met uw opdracht naar ons land hebben gezonden. Hoe ze heten, hoe ze eruit zien. U schrijft alles zo gedetailleerd mogelijk op. Ik, uh, ik zal mijn best doen. En bedenk wel, meneer Lots, als u ons tracht te misleiden... dan zet u niet alleen uw eigen leven op het spel... maar ook dat van degene die u nauw ter harte ligt. Ik heb geen enkele reden om u te misleiden. Dan is er nog iets anders. Eén deze dagen is een collega-spion van u gearresteerd in Syrië. Maar deze spion was het gelukt in de regering van Syrië door te dringen... en dan zelfs de verantwoordelijke post te veroveren. Wij willen onze burgers geruststellen dat zoiets in Egypte onmogelijk is. En daarom staan wij erop dat u openlijk voor de televisie een verklaring aflegt... hoe u door Joodse agenten bent misbruikt... en hoe de Egyptische geheime dienst uw pogingen tot spionage... in het beginstadium reeds heeft ontdekt. Dat wil ik graag verklaren. Ook voor de televisie? Ook voor de televisie. En ik zal mijn landgenoten waarschuwen voor de praktijken van de Joodse geheime dienst. Dat zij zich niet met hen moeten inlaten. En niet in moeten gaan op hun belofte. Met Esther? Zou je even bij me willen komen om iets op te nemen? Ik kom eraan eens. Ik zal hem toch maar inlichten. Ga zitten, Esther. Wat Kijk je ernstig? Het is ook ernstig. Ik heb besloten om onze president op de hoogte te stellen... ...van het besluit dat ik genomen heb. Mm -hmm. Dat lijkt me heel verstandig. Schrijf op. Interne memo aan David Ben-Gurion van Israël. David. Hoogst alarmerende berichten uit Egypte... Ten aanzien van Duitse oorlogsmiddeldagers, die zich al daar inzetten voor het vervaardigen van vernietigingswapens die op korte termijn tegen Israël zullen worden gebruikt, hebben mij genoodzaakt tot het nemen van op zichzelf dramatische tegenmaatregelen. Wacht even. Hm. Ja. Na betrokkenen schriftelijk te hebben gewaarschuwd voor de mogelijke consequenties van hun werkzaamheden tegen Israël. Waarschuwingen die zij in de wind hebben geslagen... heb ik opdracht gegeven tot het uitvoeren van een drietal liquidaties. Mm -hmm. Je zult van mij moeten aannemen... dat deze tegenmaatregelen onafwendbaar... Mensen, mensen, ik heb groot nieuws. Ik had oh, graag man. dat je ons even alleen liet, Nathan. Ik kan niet wachten, er. Dit moet je weten. Vertel. Wolfgang Lotz is gearresteerd in Wat? de Zitte. Dat kan niet. Oh nee. Het is ontegenzeggelijk waar. waar. Alleen het vreemde is dat het een grote arrestatiegolf betrof, waarbij sluitend Duitsers zijn opgepakt. Een groot aantal ja, ja. Duitsers, zeg je? Ja, ja, wel een man of twintig. En ook Duitsers die in de Egyptische oorlogsindustrie werkzaam zijn. Vreemd. Nou, vreemd, vreemd. Lots had contact met bijna alle Duitsers die in Egypte werkzaam zijn. En als Lots van spionage wordt verdacht, dan zijn alle contacten van hem potentiële medeverdachten. Overigens zijn intussen de andere Duitsers weer vrijgelaten. Hoe kom je aan dit nieuws? Agent Bosowski heeft de arrestatiegolf van de Duitsers gemeld, waaronder Lots. Maar daarnaast is officieel bekendgemaakt dat er een Israëlische spion is gearresteerd. Oh. Waarbij tevens werd vermeld dat de arrestatie had plaatsgevonden voordat hij in staat was geweest belangrijke berichten door te zenden. Ah. Dus dat zal hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk wel op Lotz gaan. Te meer, daar hij als enige Duitser niet in vrijheid is gesteld. Ik wil de letterlijke tekst, zoals die van de Egyptische regering is uitgegaan, laten. Mm -hmm. Het zou mij niet verbazen als een en ander in verband staat met het proces in Syrië tegen onze betreurenswaardige vriend Cohen. Eh, de officiële tekst heb ik al opgevraagd, die krijg ik vandaag nog. Maar die overige Duitsers zijn weer vrijgelaten, zeg je? Ja. Dat is merkwaardig. Ja. En uh, uh, die hogere gast uit Oost-Duitsland... President uh... Ulbricht. Ja, ja, precies. Is die weer vertrokken? Ja. Zou de arrestatie van die Duitsers... niet in verband kunnen staan met het bezoek van die Oost-Duitsers? En zou daarom misschien... Nathan, we hebben een heel goede relatie in Bonn. Het hoofd van de Duitse inlichtingendienst, Reinhard Geller. Mm -hmm. Ik wil hier het mijne van hebben. ...en Geller zal wel weten wat er achter die actie tegen Duitsers gezeten heeft. Ga naar Bonn en zoek contact met Geller. Edoune Rechef, overigens drie Duitsers in Cairo hebben die arrestatiegolf niet hoeven meemaken. Hm? Von Leers, Bauch en IJzeren zijn één dag voor de arrestaties door ons als voorbeeld gesteld en geliquideerd. Zo, dat zijn dan emotievolle dagen voor al die Duitse oorlogsmisdadigers in Egypte. Hoe staat het met de executeurs? Van de daders ontbreekt elk spoor. Mooi zo. En als Geller in Duitsland erover begint, dan weet je van niets, Nathan. Dan weet je van niets. Ja? Meneer Bengorion: hier is de heer Amit Meir voor u. Laat de heer Meir verder komen. Dag, David. Dag, meneer. hier Ga zitten. Neem me niet kwalijk dat ik je zo overhaast heb ontboden. Jij bent president van Israël, dus... Ik heb een memo ontvangen van Israël... waarin hij met veel gebruik van woorden mij op de hoogte stelt van het feit... dat hij tegen mijn uitdrukkelijke opdracht... toch in Egypte een aantal Duitsers heeft laten liquideren, zoals hij dat formuleert. Het is niet waar. Ja, het is waar. En een stroom van protesten uit het buitenland heeft mij inmiddels al bereikt. En jij hebt toegegeven dat... Ik heb uiteraard niet toegegeven. De protesten kwamen al binnen voordat ik dit memo van HRL onder ogen had gekregen. Dus ik wist in werkelijkheid van niets. Maar dit kan ik niet accepteren, mij hier. Ik zal Isser ontbieden en ik ben stellig van plan hem zijn ontslag aan te zeggen. Deze confrontatie met feiten achteraf... kan ik niet over mijn kant laten gaan. Tja, wat moet ik hierop zeggen? Je hoeft hier niets op te zeggen. Maar ik heb jou gevraagd hier te komen... omdat ik ook voor jou een belangrijke mededeling heb. Ik wil namelijk dat jij de functie van... hoofd van de Mossad van Isser Harrel overneemt. Ik? In plaats van Isser? ja. Dat is nooit en te nimmer mijn ambitie geweest, David. Mag ik mij hierover beraden? Nee, dat mag je niet. De tijden zijn zeer gespannen. Omheil hangt in de lucht. De Mossad kan geen dag zonder hoofd. Als dit dus jouw bevel is, dan zal ik gehoorzamen. Ik zal Isser morgen ontbieden. Stand by. Ik wil Isser gelijk aan zijn opvolger voorstellen. Ik zal er zijn. Isra, Isra, Isra, kom gauw. Een ingelaste tv-uitzending uit Egypte. Lots is op de televisie. Wat? dan? En daarom stellen wij alle kijkers in Egypte voor... aan een verachtelijke spion voor Israël... die de agenten van onze geheime dienst hebben kunnen ontmaskeren... nog voor hij zijn verraderlijke gegevens naar Israël heeft kunnen doorzenden. Kijkers... Dit is spion Wolfgang Lotz. Het is niet te geloven. Ik kan wel huilen. Wolfgang Lotz, geeft u toe dat u in Egypte voor de Israëli's hebt gespioneerd? Ja, dat geef ik toe. Dat waren althans mijn plannen. Waar waren uw spionageactiviteiten op gericht? In het bijzonder op de Sovjet-raketten die in het gebied van het Suezkanaal zijn gestationeerd. En daarnaast zou ik ook... Andere spionagewerkzaamheden verrichten. Ga toch niet alles verraden? Bent u in Egypte gaan spioneren? Uit. Uh, uit hebzucht. Ik heb enorme spijt dat ik me in dit wespennest heb gestoken. Wat is uw nationaliteit? Ik ben Duitser. Zie je wel. Had ik het niet gedacht, hij houdt zijn verhaal. En wie voor. hebben u benaderd om te spioneren? De Israëli's. Onder valse voorwendsels. Welke voorwensels? Ze zeiden dat ze in Egypte een dure manege en paardenrijschool wilden exploiteren. En daarvoor wilden ze mij als directeur. Heel goed, Lotzi, Heel goed. En wat gebeurde daarna? Zodra mijn vrouw en ik in Egypte waren, werd ik onder bedreiging gedwongen om te gaan spioneren. Mijn vrouw heb ik daar buiten kunnen houden. Dat is een zwak puntje. Dat is volgens mij ook vast de reden van zijn bekentenis. Dat staat nog niet vast, is er. Wat vindt u van de handelingen van de Israëli's? Daar heb ik geen goed woord voor over. Als de Israëli's zo nodig spionnen naar Egypte moeten sturen... laten ze dan voortaan hun eigen mensen daarvoor gebruiken... en geen eerlijke Duitsers voor een karretje spannen. Ik raad iedereen in Duitsland... die erover denkt om een dergelijke kwaai op zich te nemen... aan daar niet... Aan dat is weer heel goed. Dat is uitstekend, ja. Daarmee redt hij misschien zijn hoofd. Naar de arrestatie mishandeld? Niet in het minst. Ik ben heel goed behandeld. Beter dan ik verdiend heb. Dat kan ik bezweren. Hoe bent u in de val gelopen? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de Egyptische geheime dienst... mij heel snel op het spoor is gekomen. Kijkers... Hier willen wij het op het ogenblik bij laten. Tijdens de komende rechtszaak zullen wij op een en ander terugkomen. Maar nu staat in elk geval vast. Onze geheime dienst is in staat gebleken... gewetenloze indringers al heel spoedig in de kraag te vatten. Nog voordat zij in staat zijn hun verraderlijke opdrachten uit te voeren. Bravo, Lotzi. Bravo. Zet dat apparaat maar weer af. Ja. Nou, ik heb echt de indruk dat ze zijn verhaal geloven is er. Nou, dat zullen we nog maar afwachten, maar... ze moesten eens weten wat een schat aan inlichtingen wij van Lotje ontvangen ja, ja, ja. hebben. Ja, wel. Er is een telegram voor u aangekomen uit Jeruzalem. Zo, een telegram. Dank je. Het is het aangenaam? Mogelijk. Ik ben morgen om half tien ontboden bij Ben-Gurion. Mm -hmm. Nou, waar het over gaat, laat zich wel raden. Hm? Ja, dat denk ik ook wel. Is er. Ik kan niet anders zeggen dat dat onze vertrouwensrelatie is ondermijnd. Ik heb altijd alleen datgene gedaan wat ik heb gezien als mijn plicht. In de eerste plaats is het je plicht datgene te doen wat jouw regering jou opdraagt. En datgene na te laten wat jouw regering jou verbiedt. En ik sprak als jou meerdere toen ik jou verbood om zonder mijn toestemming acties in Egypte te ondernemen die je nu toch genomen hebt. Voor mijn gevoel kan ik niet gedogen... dat er in het buitenland misdadigers samenzweren... die het voortbestaan van de staat Israël in hoge mate bedreigen. Ten aanzien van de zaak zelf. Ik heb inlichtingen gekregen. Betrouwbare inlichtingen van de top van de Amerikaanse inlichtingendienst. Dat de waarde van de Duitse inzet in de Egyptische wapenindustrie... van weinig of geen betekenis is... De denkbeelden van de Duitse geleerden stammen uit de Tweede Wereldoorlog en zijn verouderd. En het is de CRE bekend dat de Egyptische regering zich van deze medewerkers wil ontdoen. De dreiging die van deze geleerden zou uitgaan wordt door jou zeer overschat. Sterker nog, is voor jou een obsessie geworden. Dit in de eerste plaats. Maar in de tweede plaats ondermijn je door jouw acties het vertrouwen van onze bondgenoten in de hele wereld. En worden beloften geschonden die ik persoonlijk aan bevriende regeringen heb gedaan. Hierdoor ontstaan voor mij, voor de Israëlische regering, onmogelijke situaties. Begrijp je dat niet? Als je me niet meer vertrouwt, dan neem ik ontslag. Is er? Jij hebt de Mossad gemaakt tot wat het is.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 zal de halve jouw voorstel tot ontslag moeten accepteren. Luistert naar ons hoorspel De Confrontatie. Hierin hoort u de stemmen van Jan-Willem ten Broeke, Hans Hoekman, Corrie van der Linden, Joop van der Donk, Kees van Ooijen, Frans Kokshoorn, Paul van der Lek en Bert Dijkstra. Technische realisatie Wim de Kok en Monique Stam. De regie was in handen van Friso Koks.